Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO-opleidingen verpleegkunde krijgen steeds minder studenten. De populariteit van MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende loopt al jaren terug. In vijf jaar tijd melden zich 30% minder studenten voor zo'n opleiding. En dat terwijl er hard nieuwe mensen nodig zijn in de zorg. Volgens de MBO-raad is het werk niet aantrekkelijk genoeg. Er moeten werkgevers, scholen en de overheid zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden en genoeg stageplekken. De Franse voetballer Olivier Giroud kan opnieuw beginnen met zijn horlogeverzameling. Inbrekers namen zijn huis in Los Angeles te grazen. Volgens entertainment site TMZ kwamen ze binnen door een ruit in te gooien. De dieven namen tien klokjes mee met een totale waarde van 500.000 euro. Giroud is de topscorer alle tijden van het Franse elftal. Hij speelt nu in de Amerikaanse competitie voor een club uit L.A. De mensen die getroffen zijn door de explosies aan de tarwekamp in Den Haag... krijgen vanmiddag een check aangeboden. Andere mensen hebben na de explosies geld voor hen ingezameld. De explosies van twee maanden geleden hebben nog steeds een grote impact op de wijk... zegt deze bewoner. Je staat er dus morgens mee op en je gaat s'avonds mee naar bed. Je wordt iedere dag mee geconfronteerd. En dat zal, dat zal nog wel een tijdje gaan duren. Vanmiddag komen ze bij elkaar in een wijkcentrum. En de duurste huizen van Nederland staan in Laren. Die Noord-Hollandse gemeente staat voor het eerst in tien jaar weer op de eerste plek als het gaat om huizenprijzen. Je legt daar gemiddeld ruim een miljoen neer voor een huis. Laren stoot daarmee bloemendaal van de eerste plek. Dan liggen de bloemendaalers daar niet echt wakker van. Ah, ja, dat gaat ook wel wat drukker vanaf, moet ik zeggen. Ik ben tenminste niet meer die rijke stinker uit Bloemendaal. Nou. Dat boeit mij echt niet. Nee. Eindelijk. In plaats van het hokken, hebben ze nu eigenlijk hiermee verslagen. Hartstikke goed. In bloemendaal kosten woningen nog wel al. Altijd 1,04 miljoen euro. en Dat is toch 10.000 euro minder dan in Laren. Het weer volop zon in het noordoosten. Op andere plekken is het bewolkt, maar wel droog. Het warmt vanmiddag op tot 4 graden in Groningen en 8 graden in Zeeland. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM'ers te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.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 to be the only one for me is you and you for me so happy together i can't see me.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 They tossed the dice, it had to be The only one for me is you, and you for me So happy together So happy together And how is the weather? So happy together We're happy together Hele goede luisteraars bij Lunchroom. Charles, die staat nog steeds hier te kijken. Charles, weer bedankt. Ja, ik dacht happy together. Dat Heb het... ik nog even natuurlijk. Oh ja, ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. <laughs> en speciaal voor joken. Ja. Joke in Canada, ja. heb ik een, een, een liedje voor Ja, dan moet je wel snel. Ja, ja, speciaal voor joken. want Joke die zal wel zeggen, na anderhalve meter sneeuw. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone. So much younger than today, I never, I never needed anybody's help in any way, now but now these days are gone and I'm not so self-assured, now I'll find, find a chain of mine, I'll open up the door. Zelf joken, die zal wel helpen. Ja, joken anderhalve meter sneeuw, dat zegt natuurlijk een hoop, hè. Ja, mijn vrouw, die zou, niet eens, die zou je niet eens meer zien, denk ik, zowat. Ja, moet je nagaan. alleen de kruintje nog. Zoveel sneeuw hebben we hier in Nederland dan nooit gehad. Nee, en ik ga een hele mooie draaien. De Commodores, Nightshift. shift. I'm Stoppen met roken. Gratis stoppen met roken Het is een inloopspreekuur. Denk je erover na om te stoppen met roken, maar weet je niet hoe? Of ben je net gestopt en heb je het moeilijk? Kom naar het inloopspreekuur in Pluspunt. Elke woensdag van 2 tot half 4 en vooraf aanmelden, dat is niet nodig. Deelname is geheel gratis. En als u informatie erover wil hebben, Anita Venema. En dat is de telefoonnummer 06 418 23 1, 9, 0. 4, 1, 8. 2, 3, 1, 9, 0. Ja, en dan zegt de dijk als het golft. het goed, niet te sluiten, niet te sturen duurt te dagen duurt te duren. als het gold van gold te voelen op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon in de hand het laatste glaasje niemand weet hoe het begon op de rimpel de vlakte van een vlek, ons bestaan, kan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als een golf, een golf, dat groeit, niet te stuiten, niet te sturen, duurt de dagen. Ik heb deze keer gekozen voor Madonna. En haar volledige naam was Madonna Louise Kikone. En ze is geboren in 1958 en op een hele mooie datum 16 augustus. Namelijk ook mijn eigen, eigen geboortedatum. Is een Amerikaanse zangeres en actrice. In 2008 benoemde Billboard Madonna tot de succesvolste soloartiest aller tijden in de top 100 all-time artiest. Madonna wordt ook wel de almaar al transformerende queen of pop genoemd... en is de bestverkopende en succesvolste vrouwelijke artiest alle tijden. Ook staat ze in de muziekwereld bekend als een hardwerkende perfectionist. Volgens de Guinness Word of Record... heeft de queen of pop een bewezen aantal van ruim 300 miljoen albums verkocht. Moet je nagaan. Ik ga voor u draaien. Papa Don't Preach, Borderline en natuurlijk... Like a virgin. Veel plezier. place to go. nu een beetje wakker wordt en een beetje wakker bent. Dit waren de Osmonds. Down by the lazy river. K bij Kennemer uh, Hart is een belangrijke stap... in de toekomst van oudere zorg gezet. De zorgorganisatie heeft ondanks de innovatieve... Momo-Betsine technologie geïntroduceerd. Hiermee wordt de nachtrust van bewoners verbeterd... en de werkdruk van de zorgmedewerkers verlaagd. Want door deze technologie kunnen zorgmedewerkers gerichter werken. Bijna vier uur tijdwinst per nachtdienst. En bewoners een betere, persoonsgerichte nachtrust bieden. 46% verbetering. Zonder onnodige verstoring. En ik ga door met een andere kanjer, Adelle Easy to me. Het is een mooie stem. Kijkt u wel eens naar dat Tribute Band? Op, uh, ik geloof dat het op zaterdag is. En er is nu ook een, een Belgische deelnemster. Die doet uh, Adelna. Uh, die heeft ook een geweldige stem trouwens. Ja, we gaan door naar Eddie Cochran. Summer Times. So and um... Rolling Stones, vaak kortweg aangeduid als The Stones... is een Britse rockband die actief is sinds 1962. De band speelt in de eerste plaats een combinatie van rock en rhythm en blues. Daarnaast vertolken ze ook andere stijlen als blues, country, hard rock, reggae, funk en punk. Sinds de Rolling Stones in 1962 werden opgericht... hebben zij diverse grote hits gehad. Ze hebben meer dan 25 solo albums uitgebracht. De band bestaat sinds 2021 nog uit drie vaste leden: Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood. De bijnaam van de band is The Greatest Rock and Roll Band in the World. Zoals zij geïntroduceerd werden in een gra gratis Hyde Park concert en op het tournee in 1969. Ik heb gekozen voor de Rolling Stones met. ja, een hele mooie: Lady Anne. De zangeres Wendy Moore heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Met Trigger stelt zij de strijd tussen jezelf blijven en de druk om te veranderen voor succes centraal. Het nummer belicht te de woordstelling die velen kennen. Hoe ver wil je gaan voor succes? En wat blijft er over van je eigen identiteit als je probeert te passen in het plaatje van anderen? Op 16 februari heeft Trigger zijn live debuut gemaakt tijdens de Wendy Show in de Patronaat in Haarlem... waar ze haar nieuwe muzikale koers onthulde. Trigger is ook te beluisteren op onder andere Spotify. Ja, ik kwam vanmorgen in de studio en er stond grote letters 35. Ik dacht eerst, Charles is 35 geworden, maar dat is helemaal niet zo. Onze eigen ZFM is 35 jaar oud. Een prachtige, prachtige unicum, denk ik. En het is ongeveer net zo als... De Eternal Flame, de eeuwigdurende vlot van. Ik vertellen over een heel mooi initiatief en dat is wel de Telefooncirkel. De Telefooncirkel bestaat uit een groep mensen... die elkaar elke ochtend tussen negen en half tien belt. Iedere dag wordt de cirkel om negen uur gestart... door een medewerker van de Stichting Pluspunt... met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer... en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt weer naar Stichting Pluspunt met de mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn, of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Het is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan hun doorgeeft. Aan de deelnemenden zijn ook geen kosten verbonden, uitsluitend uw dagelijks telefoontje. Voor meer informatie bel telefoonnummer 5717373, 5717373. En het, ja, Roxette zegt: "It must be have been love." Vrijdag 7 maart staat bij café Lauren Hardy... weer de befaamde Formule 1-quiz op het programma. Vanaf half acht kunnen deelnemers... die teams bestaan uit twee personen... moeten in vijf ronden in totaal 50 uiteenlopende vragen beantwoorden... over de rijke geschiedenis van de Formule 1. De quiz, de derde in successie, is samengesteld door Hans Botman. Opgeven aan de bar of via info.laurenhardy.nl op zondag 16 maart is de eerste race van het seizoen in Australië. Tell it be the day, buddy holly. Well, Tell me, maybe that someday will uh, all be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. shot his dark. He shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday will well, I be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie cause that'll be the day when I die. Well, Ik ga de laatste alweer draaien van het eerste uur. En dat is een Nederlandstalige. Ja, en dat gaat over Den Haag. Soms denk ik wel eens... Oh, oh, Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, was langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikjes touwen, voor al die autobanden ook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die haven naar aarde willen kijken. In het Zuiderpark, de Lange Zee, een warme wort super, om je heen. Lekker kankeren op de jo van der Burg en die Lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat loopt die ekel, dat steen vast de overheid. Oh, oh, Den Haag.